We openen de Bijbel vanavond in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, Lucas 15, de versen 11 tot en met 32. Dat is de gelijkenis van de verloren zoon. Maar die gelijkenis staat in een bepaald kader, in een bepaalde context. Er is een bepaalde aanleiding waarom de Heer Jezus Christus die... Gelijkenis heeft verteld. En daarom lezen we ook de eerste twee versen van Luca's 15. Want we lezen daar al de tollenaars en zondaars naderden tot hem, dat is tot de Heer Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggen, Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En dan spreekt de Heer Jezus Christus drie gelijkenissen uit aan het adres van de zondaars en de tollenaars in het bijzonder. Maar ook aan de fariseeën en de schriftgeleerden. De eerste gelijkenis is de gelijkenis van het verloren schaap. De tweede gelijkenis is de gelijkenis van de verloren penning. En dan nu de derde gelijkenis is dan de gelijkenis van de verloren zoon. En in die drie gelijkenissen zit er ook een opklimming. Een intensivering. En dan zult u het ook merken, dan komt de verantwoordelijkheid ook steeds dringender op je aan. U zou kunnen zeggen, die liefdekoorden worden daarin aangehaald. Zo aangehaald dat je er niet meer uit los kan komen. De Heer Jezus zegt, een zeker mens had twee zonen...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 En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbend een van de knechten vraagde wat het mocht zijn. En deze zei tot hem, uw broer is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond terug ontvangen heeft. Maar hij, hij werd toornig en wilde niet ingaan.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 Zeide tot hem: Kind, Gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is wederlevend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. Uw liefdegaven worden ingezameld. De eerste collecte is een diakonale collecte voor algemeen werk. Tweede collecte voor kerkelijk en pastoraal werk. Bij de uitgang straks de collecte voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We bereiden ons voor op de bediening van het woord met het zingen van Psalm 103, vers 3 en 7. Psalm 103, vers 3 en 7.